met het De Oekraïnse hoofdstad Kiev en omliggende regio's... zijn vannacht getroffen door een aanval met raketten en drones vanuit Rusland. Er vielen zeker zes gewonden. Volgens de autoriteiten werden in de hoofdstad onder meer appartementencomplexen geraakt... en is de elektriciteit op een aantal plekken uitgevallen. In Amerika worden voorlopig helemaal geen asielbeslissingen meer genomen... De regering van president Trump neemt het besluit na de aanslag van een Afghaan... op twee leden van de Nationale Garde afgelopen woensdag. Eerder werden alleen asielbeslissingen over Afghanen opgeschort... en nu schrijft de directeur van de Immigratiedienst dat dat geldt voor alle asielbeslissingen. Hij wil er zo voor zorgen dat elke vreemdeling grondig wordt gecontroleerd. Het openbaar ministerie onderneemt actie tegen een tweede webwinkel... die onbeperkt medicijnen zonder recept verkocht... De site slaappillen.net wordt in verband gebracht met tenminste één overlijden... na de levering van een namaakversie van een zware pijnstiller. Gekeken wordt of er een link is met andere sterfgevallen. Komende maand komen twee verdachten voor de rechter. In Meppel is gisteren aan het einde van de middag een man op straat doodgeschoten. Het gaat om een man van 26 uit Raalte in Overijssel. Op beelden is te zien dat twee auto's na de schoten hard wegrijden. Er is nog niemand aangehouden en over een motief is nog niets bekendgemaakt. En een beroemde Franse bioscoop sluit per direct zijn zalen... naar de vondst van Bedwansen. Meerdere bezoekers van La Cinematique Française in Parijs... zeggen dat ze deze maand zijn gebeten. Het gebeurde tijdens een vertoning van science-fiction horrorfilm Alien. In het gebouw zit een filmarchief... en er zijn geregeld premières en tentoonstellingen. Alle stoelen worden gedemonteerd en gereinigd... en ook het tapijt wordt goed schoongemaakt. Het weer, vanochtend veel bewolking, in het noordwesten wat regen. Vanmiddag droog, ongeveer 9 graden. En s'avonds vanuit het westen regen. Morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. ground. <laughs>